Mark Hokke met het NOS-journaal. De voorzitter aan Aruba, Bonaire en Curaçao. Volgens Tajani kunnen de eilanden de duizenden vluchtelingen uit Venezuela nauwelijks aan. Veel Venezolanen verlaten hun land vanwege de politieke en economische crisis. In Tsjechië zijn zeven Nederlandse mannen opgepakt op verdenking van zware mishandeling. Ze zouden dit weekend in Praag een ober hebben mishandeld... die hun vertelde dat ze de door hen zelf meegebrachte drank niet mochten opdrinken op het terras... Volgens Tsjechische media heeft de ober meerdere vuistslagen tegen zijn hoofd gekregen... en is hij aan zijn verwondingen geopereerd. De Nederlanders zijn er na de vechtpartij van doorgegaan. Gisteravond werden ze gezien op het vliegveld en zijn ze gearresteerd. De rechter heeft een man van 45 vrijgesproken... voor een valse bommelding in de trein eind vorig jaar. De man uit Malta was met zijn vriendin op vakantie in Nederland. Toen het stel ruzie kreeg, pakte zij in Amsterdam de trein naar Berlijn... Om haar tegen te houden belde de man de NS en zei hij dat er een geradicaliseerde vrouw in de trein zat die een aanval wilde plegen. De trein werd bij Oldenzaal stilgezet, ontruimd en doorzocht, maar er werd niets gevonden. De rechter vindt niet dat er sprake is van een valse bommelding, omdat de man het niet heeft gehad over een explosief. En ook was er volgens de rechter geen sprake van bedreiging van iemand. Bij een brand in een zorginstelling voor lichamelijk gehandicapten in Gorkum is een bewoner om het leven gekomen... Het is de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Hoe die is ontstaan is niet duidelijk. In het pand wonen 13 mensen met een lichamelijke beperking. Acht waren op het moment van de brand thuis. Het weer. In het noorden en westen breekt de zon even door. Verder overheerst de bewolking en regent het af en toe. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Het is 11 tot 17 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. I'm not content to be with you in de daytime. Girl, I want to be with you. The Night, nummer van een album, een verzamelalbum, kan je wel zeggen, The Well Respected Kings. En dat zijn allemaal liedjes uit hun allereerste originele periode van deze geweldige band. En All Day and All of the Night was ook een van hun grote hits. Goed, als we straks wat tijd over hebben, dan... Heb ik hier op internet nog wat leuke dingen gevonden van, uh, van de Kings. Uh, een paar live opnames uit radio -optreders. En uh, die gooien we er straks wel even een beetje tussendoor. Want we houden tijd over denk ik. Want het zijn allemaal van die korte liedjes. Dat is een nadeel van, uh, van die tijd. Goede doel het iets uh, langer. Uh, die hebben wat langere nummers gemaakt. Daar zou ik geen tijd van overhouden denk ik. Want, uh, nou, kom wel goed. We gaan er een draaien van kant 2 van dit album uh, België dat uh, het debuutalbum is van de band Het Goede Doel uit 1982. En van het album uh, iets van gevoel. Van de Ira, heel stil in het geheim. Verraders kun je overal verwachten. Hij droomde en hij fantaseerde dat hij iedereen bekeerde, tot hij merkte dat ze hem brachten Heb je iets van gevoel? Schiet je net naast je doel? Val altijd van de stoel voel je wat ik bedoel, voel me niet mee, wat ik krijg. Het was vast bedoeld om jou te foppen. Nee, je denkt of de plaat langzaam ging draaien. Ja, Ja, was om jou te pesten, was dat volgens mij? Oh, dat zou best wel zo kunnen. Ja? Eerlijk? Heeft ja. het goede doel een hekel aan jou? Nee, toch? Uh, ik zou het niet weten. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Het leek er net alsof de plaat er ineens mee uit Maar dat was niet zo, hoor. Dat was bedoeld. Kennelijk, denk ik. Goed, uh, we gaan door met uh, The Kings en van het album The Well-Respected Kings. En uh, van dit album uh, draaien we I Gotta Move. Oftewel, ik moet in beweging blijven. I don't wanna get left behind. Gonna love my baby all the time. I don't wanna get left alone, I gotta move on down my baby's home. And if my baby isn't there, I wanna fill my gap and comb my hair. Gotta move, gotta move, gotta move. It's delicious to stay home Ja, de move. En dat waren de Kings. En uh, ik ga u nog iets... Uh, ja, we gaan straks ook nog even een paar andere dingetjes van de Kings laten horen. Want uh, zoals ik al eerder zei, normaal heb ik altijd drie LP's. En ik denk, nou, we redden het vandaag wel met twee. Maar dat was een kleine misvatting, want dat is sowieso Want we houden straks nog even tijd over, dus kunnen we nog wat andere dingen doen. Maar dan niet van vinyl helaas, want dat, uh, ja, dan zou ik eerst nu naar huis moeten rennen om nog een extra LP op te halen. Ja, dat gaat niet lukken. kan je wel vergeten. Uh, het volgende nummer is van het Goede Doel, van het album België. En dat nummer dat heet Vechten. God bestaat en alles gaan moet zoals het gaat, dat er bazen moeten zijn en knechten. En dat daarover niet valt te vechten. En je mag best vinden dat iemand die gelooft zich vrijwillig. Van het verstand heeft beroofd. Er bazen mogen zijn, maar geen knecht. Maar waarom zou je vechten? Je mag best vinden dat negers stinken als ze dat niet doen. Dat ze drinken, dat er goede zijn, maar veel meer slecht. En je moet er niet mee vechten. En je mag best vinden dat zwart mooi is, wit op zichzelf. Geen pleidooi door is dat er altijd meer goede zijn dan slecht. Maar weer om vechten. Je kunt best vinden dat geweld gewoon is, het een onderdeel van onze levenspatroon, dus dat je moet staan op je rechten. Maar staan is net geen vechten. En je mag best vinden dat geweld vies is als middel. Toch om kiezen dat je wonder niet naadloos kunt hechten, moet je niet vechten. Dat je wat vindt om je gedraagt. Als een kind dat altijd om alles wil vechten. In het speelkwartier van tien tot kwart over. Goeie doel. En vechten. En toch wel, was dat voor die tijd best wel een experimenteel beentje. Uh, ik zei het al, ze waren in de tijd natuurlijk de grote tegenhangers van Dooma uh, van Dooma was natuurlijk wat, ja, toch wat meer herkenbaar. Met ook eenvoudiger. Een beetje, beetje reggae gebaseerd. Met, uh, nou ja, een basje, gitaartje, drummetje, keyboardjes. En, en zo. Het Goeie Doel was uh, aardig wat complexer door veel gebruik van, uh, van elektronica. Veel mensen, die, een stuk of drie mensen wel... die zich met synthesizers bezig hielden. Gitaar-synthesizers, elektronische drums... en wat eh meer zei. Maar goed, eh, ze hebben zich bewezen. Eh, leuke informatie eh, van het Goede Doel... is dat ze eigenlijk natuurlijk ook een beetje de verantwoordelijk zijn... voor de hele grote doorbraak van, eh, van René Vroger. Want eh, er was zo'n project dat heet Columbine. Dat was een, een, een project van, van Herman van Veen... En uh, die bracht de muziek uit en daarmee kwamen wat eigenaardige of wat leuke uh, samenwerkingen tot stand. Het goede doel had dat liedje Alles kan de mens gelukkig maken hadden ze geschreven en ook zelf al opgenomen. Maar voor dat project werd het opnieuw ingezongen door uh, René Vroger en uh, dat werd dus een knijter van een hit. En dus uh, dat was eigenlijk ook de eerste Nederlandstalige song die uh, René Vroger opnam. En uh, nou ja, ook weer met hulp van het goede doel. Voor het goede doel, zal ik maar zeggen. Goed, ik uh, doe even een zijstapje, dames en heren. Want ik, uh, ik had al gezegd dat uh, uh, we houden een beetje tijd over, denk ik. Doordat uh, uh, met name de nummers van de Kings nogal kort zijn. En dan ga ik je fiets draaien. Uh, wel van de Kings, natuurlijk, uiteraard. Kent u allemaal nog het lied This Strange Effect? Ja, dat kent u allemaal nog. Want dat was een liedje waar Dave Barry in de jaren in 1965... dus echt wel in de vinyljaren... Eh, 1965 eh, het Knokkenfestival won. En eh, dat was ook gelijk de doorbraak voor eh, Dave Barry. Maar het liedje werd geschreven door de Kings. Oftewel door Ray Davis. Nou, en wat schetst mijn verbazing... want ik zit een beetje te zoeken en een beetje te kijken... en hier is hij in de uitvoering van de Kings... Last of my say look. It's from North London called The Kinks. The song you've heard before. As it's the one that Kink Ray Davis wrote especially for Dave Berry. And it's called The Strange Effect. Got this strange effect on Aeolian Hall in uh, 1965, toen de Kings dit nummer zelf live speelden. Ze hebben het volgens mij nooit uh, zelf op de plaat gezet. Maar Dave Berry ging er mee aan de hal en, en die uh, had er ook een hele grote hit mee. En hij won er ook in dat uh, bewuste jaar 1965 uh, zelfs ook het Knokken Songfestival uh, mee. En dat was een heel apart songfestival, want dat was een landenwedstrijd waarin ploegen uh, tegen elkaar uh, streden. En het festival was uh, voornamelijk ook bekend vanwege de vele rellen en, en uh, de dingen die daar, uh, die daar plaatsvonden. Ruzies en rellen en weet ik het allemaal niet. Maar goed, in uh, het jaar 1965 dus won Dave Berry dat, dat festival voor Engeland. Goed, maar het werd dus geschreven door de Kings en nu de Kings zelf weer. Uh, of dat waren de Kings zelf natuurlijk, maar nu een nummer van uh, de LP weer. De well respected Kings en dat heet Don't You Fret Don't You Fret, now I'll be there I'll be there to hold your hand I'll be there to see the sunlight As it lightens up the sky Don't you fret, now I'll be there. I'll be there to put you right. I'll be there to hold you tightly when the sun goes down at night. I can wait until the day I come home. Don't you fret, don't you fret, I'll come home to you I'll come home to you again Make a brand new pot of tea Make my favorite kind of dish Through the things that I remember That I made my dearest wish Can't wait until the day I come home to you again for my love. Is wat heel, die korte liedjes. <lacht> Oké, okay. Don't You Fret, dat was een liedje van uh, The Kings. En uh, ja, het goede doel heb ik er ook nog twee, maar die zijn wat langer gelukkig. Uh, we gaan uh, draaien een nummer, dat uh, een van de grote hits was van uh, het goede doel. En uh, dat liedje dat komt ook van dit album uh, België. En dat heet Gijzelaar. 也然是 Boom! ...was ik maar een gijzelaar. Dat was uh, van uh, Het goede Doel. En uh, ja, het is een band die uh, behoorlijk uh, actief is geweest... Uh, ...in allerlei uh, zaken. En later kwam natuurlijk ook nog het nummer Nooduitgang... Wat ik wil zijn met Huub van der Lubbe als gast. En in 1987 trok de band met een tournee Het Land Door... ...met als resultaat het album Het goede Doel Live. Met hierop ook weer het nummer uh, Nooduitgang... ...dat een, toen wel een hit werd... Voor stichting Colombien, en daar had ik het straks al over. <laughs> Sorry. Uh, voor stichting uh, Colombien, uh, opgericht door Herman van Veen, maakte het uh, Goede Doel in 1988 het album Iedereen is Anders. En de twee Henken schreven de elf liedjes. En Temming en Van Herk produceerden dit album op het Goede Doel. Op dit Goede Doel album worden de vocalen verzorgd door tien Nederlandse gastvocalisten. Onder wie Marco Bakker. Uh, Rob de Nijs, Ramses Jaffi, Peter de Bos, Herman van Veen en René Vroger. Dat had ik u straks al uh, verteld. Verder uh, de Belgische zanger Johan Vermine. En op verzoek van dj Erik de Zwart werd Alles kan een mens gelukkig maken... wat ik u ook straks al noemde... Uh, met René Vroger op single uitgebracht. En dit nummer werd nummer 1 in alle lijsten. En met dit nummer brak Vroger definitief door als zanger... Misverstand bestaat dat het een single is van Vroger, begeleid door het Goede Doel. Het is echt een single van het Goede Doel met René Vroger als gastzanger. Want er bestaat ook een versie, zoals ik al zei, waarin eh, Henk het zelf zingt. Nou ja, van 1989 begon het Goede Doel aan een theatertournee langs alle grote theaters. In Nederland onder de titel Het Goede Doel Theatertoerisme... Theater uh, ...waarbij hun muziek gecombineerd werd met theatrale elementen. Er was sprake van een verhaallijn. Er werd door de beste Henken, door de beide Henken... ...gedanst, gejongleerd, gegoocheld en gesiet, geacteerd. Het goede doel werd dat jaar beloond met de gouden notenkraker... ...van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. Tegelijk met deze theatertournee kwam het album uh, Souvenir uit. Uh, uit vrije wil. Goed, nou, uh, we gaan weer eventjes naar de uh, Kings, want uh, daar heb ik ook nog wat weer van van klaarstaan. En uh, natuurlijk van het album Well Respected Kings gaan we draaien. Wait till the summer comes along. I'll wait till the summer comes along Dear Lord, have I done so much wrong How can I go on? Wonder what I did wrong Can it be too much to ask? If the summer comes my way, will I find someone to take the place of grief? And I'll wait till the summer comes along. Dear Lord, tell me what could I do wrong? Can it be that you never wanted to break some poor mother's heart? Giant days come, let the winter roll along I got nothing left but song Till the summer comes along. Die draadjes allemaal, daar word ik ook gek van. Nou, wait till the summer comes along. Dat, uh, waren de Kings. En ik heb nog een, weer een leuke opname gevonden van, uh, van de Kings. Ja, het programma heet wel De Vernieljaren, maar zoals ik u ook al heb uitgelegd, uh, hebben we iets te kort platen meegenomen. Of liever gezegd, niet te kort, maar de nummers zijn te kort. En, uh, daar houden we wat tijd over. En um, ik heb u ook eerder al iets verteld over a Death of a Clown... een nummer dat uh, uitgebracht werd als solozinger van Dave Davis. Dus uh, Ray Davis heeft het wel geschreven, volgens mij. Maar dat werd toen de tijd uitgebracht als een singeltje van Dave Davis, omdat ja, bij de Kings was Ray nou eenmaal de zanger... en mocht Dave tweede stemmetjes doen. Nou, dat nummer, dat hebben ze ook een keer live uitgevoerd... in de The Playhouse Theater. En dat was in 1967, dus dat valt wel binnen de vinyljaren, want deze waren toen nog niet. Maar het staat wel even in de computer, dus helaas wijken we even af van onze principes. Maar ja, dat gebeurt wel vaker. In de politiek zit politiek, wijk je we wel vaker af van je principes, dus wij doen dat ook even nu. We zijn gedekt. <lacht> en hier is dat nummer, uh, Death of a Clown, uit de computer. Dave Davis. It was death of a clown. Oké, okay, fellers, out with a knob. That's it. Faded away. Very nice. I think it gives them a great sense of power to do that. Ja, en dat waren dus. Dat was Dave Davis met uh, zogenaamde live opname uit de uh, the Playhouse theater, inclusief DJ. Dus uh, die vindt hij. Dat maak ik nog even mijn uh, gras voor mijn voeten weg te maaien. Het is toch schandalig eigenlijk dat dat allemaal maar kan tegenwoordig. Maar goed. eh. Uh, het <laughs> is wel ontzettend leuk. Goed, uh, ik heb van het goede doel nog één nummer over. Ja, en uh, dat is de titelsong van, uh, van dit album. Uh, gelukkig duurt hij een beetje langer. Hij duurt, uh, even kijken, 6 minuten en 20 seconden. Twintig seconden. Uh, en het uh, nummer dat heet België. Ja, nou, daar komt-ie.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 Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland, dat is me de nacht en de Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, dan gaat het toch goed. België dus. Leven op Pluto. Is een leven op Pluto? Dat was de ondertitel van uh, dit nummer van het gelijknamige <coughs> album van uh, het Goeie Doel. We zijn er klaar mee wat de albums betreft. Dus uh, we gaan de resterende tijd, het is dus niet meer zoveel, nog even aanvullen met uh, wat andere dingen. Maar we hebben nog eerst nog eentje van de Kings. Ja, staat er, een, ja, ja, er staat er nog een klaar. Ja, er staat er nog één klaar. Natuurlijk, dat wist ik wel. You Really Got Me. Daar komt ie. Van de Kings. So I don't know what I'm doing now Yeah, you really got me now You got me so I can't sleep at night Het laatste nummer van dit album. Wel respected. Kings. En uh, dat, uh, dat nummer. Dat, uh, ja dat was ook gelijk hun eerste hit. Zou ik maar zeggen. In, uh, in de 60s. 60's. Uh, ja, we zijn met het goede doel al klaar. Maar ik had, uh, het had het met u over dat album. Van de stichting Columbine een, een stichting opgericht in de tijd. Door Herman van Veen. Waarin uh, diverse. Uh, Artiesten samenwerkten met Het Goede Doel. Of het was eigenlijk een album van Het Goede Doel. Maar het werd, er werden gastzangers ingehuurd. Nou, om de tijd nog een beetje op te vullen tot vier uh, tot uur. heb ik hier uh, een liedje. Uh, waarin Het Goede Doel samenwerkt met Ramse Shaffi. En uh, dat nummer dat heet Vier Films. MUZIEK Kijk naar haar, ze staat op de rand en het huis staat in brand 13 hoog De held in het wit, ik mag hem niet Hij is onderweg, maar de auto heeft pech Een ruimteschip, landt op het veld, de brug een expert, want één brug te ver. Harde wind, een weerhoofd houdt, de scholle man, de politieagent heeft hem net niet herkend. nee, we vieren me steeds op mijn keel Vier films op een avond als één film te veel Mijn billen gevoelloos mijn ogen zijn rood Maar waarom moest het monster van Frankenstein dood? Daar. Een filmster blijft voor eeuwig. Leeg. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, en dus zo hebben we het dan toch weer gered. We zijn er weer heen gekomen. Deze vinyljaren, of we er de volgende week zijn, dat durf ik u niet te zeggen. Want uh, het kan zijn dat het openbaar vervoer staakt, het streekvervoer staakt. Ja, dan kunnen wij ja. niet. Dan kunnen wij nou, niet er aan. is uh, vooralsnog wel sprake van. Ja, dus uh, de, waarschijnlijk zijn we er dan volgende week niet. Maar uh, houdt u Facebook in de gaten onze aankondigingen <coughs> dan wel goed u vanzelf. Of we er ja, of we, uh, wel zijn. En als we er wel zijn, hebben we weer gewoon drie mooie albums bij ons. Ja. En uh, als we er niet zijn, nee, dan zult u het even uh, zonder ons moeten doen. Het is niet anders. Ja. In ieder geval, uh, dank voor het luisteren. En uh, wat mij betreft, tot morgen bij Zandvoort Lunch. Samen met Ron. En donderdag samen met Dolly. Nou, fijne dag verder. En maken we het moois van. Doen wij het ook. Dag. Dag.